Kijk Kruik met het NOS Journaal. De gemeente Arnhem heeft met het centraal orgaan opvang asielzoekers... afspraken gemaakt over de realisatie van 1700 langdurige opvangplekken... voor asielzoekers. Het is de bedoeling dat de opvangplekken 30 jaar in gebruik blijven. Daarnaast komen er 250 tijdelijke opvangplekken bij. Met de extra opvangplekken wil Arnhem een bijdrage leveren... aan het bestrijden van de opvangcrisis. Het COA noemt het uniek dat één gemeente 1700 opvangplekken toezegt... voor een periode van 30 jaar. De Chinese video-app TikTok spant een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse overheid. Doel is om een wet te voorkomen waarmee moederbedrijf ByteDance wordt gedwongen TikTok te verkopen. In de VS bestaat de vrees dat de Chinese regering via de app bij data van tientallen miljoenen Amerikanen kan komen. En dat China via het algoritme desinformatie kan verspreiden. ByteDance lijkt intussen een verkoop niet te zien zitten. Het zou liever TikTok zien verdwijnen uit de VS dan dat het tot een overname komt, zeggen bronnen. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse betogersbarricades opgeworpen bij het Binnengasthuis, een faculteit van de Universiteit van Amsterdam in het Oude Centrum. Een deel van de demonstranten is naar binnen gegaan om het terrein te bezetten. Er is politie en ME op de been, maar tot nu toe wordt geen poging gedaan de demonstratie en bezetting te beëindigen. Aan de betoging doen onder andere docenten en studenten van de UvA mee. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt vanwege wat ze noemen de genocide in de Palestijnse gebieden. De Israëlische minister van Defensie Galant zegt dat het offensief in Rafah in het zuiden van de Gazastrook wordt opgevoerd als de onderhandelingen over vrijlating van de gijzelaars zonder resultaat blijven. Hamas op zijn beurt sluit uit dat er een akkoord komt als de agressie doorgaat. Rafah in het zuiden van de Gazastrook wordt door Israël gezien als het laatste bolwerk van Hamas. Vanochtend bezetten Israëlische troepen de grensovergang. Mogelijk praten de partijen morgen verder via bemiddelaars over voorwaarden voor een staakt het vuren.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 they say you have no lips for a fool such as i they say you just believe in hello and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 I'll always love you no matter what they say En Helen Carr als zangeres. Uh, Ik ga verder met Hampton Hughes. Het nummer heet Blues for J.L. en het komt van het uh, album Live at Memory Lane uit 1970.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 het Amerikaanse leger, en is daarna zijn eigen trio begonnen met onder andere Red Mitchell, en heeft er een uh, aantal goede albums mee gemaakt. En daar is later Jer Jim Hall bijgekomen. Um, en hij heeft zelfs nog met uh, Charles Mingus gespeeld. Hampton News, Blues for J.O. Ik ga verder met een uh, sprong in de tijd. Ik ga weer naar... Dat was de verkeerde knop. Ik ga weer naar een uh, jazzpianist. En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 En daarvoor ga ik een nummer draaien, You've Changed. Ook oh, dit nummer duurt helaas wat te lang, dus dat ga ik niet helemaal draaien. Kurt Rosenwinkel en Emmet Cohen.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 Om een uh, uh, mooie indruk te krijgen van Ilja Rijngoud.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 So be Mind be free. So, when are you free? Where is freedom? Freedom's in your soul.